Dit is Ewald de Jong met het NOS-journaal. Het zijn vier op de schaal van Richter. Er zijn meerdere gebouwen ingestort, waaronder veel woonhuizen. De beving was s nachts, waardoor veel mensen vermoedelijk in hun slaap werden verrast. Tot nu toe zijn er drie doden gemeld. Het reddingswerk is in volle gang. Uit twee flats van meer dan 15 verdiepingen zijn inmiddels 160 mensen gered. Taiwan wordt vaker getroffen door aardbevingen. In 1999 kwamen 2300 mensen om het leven door een aardbeving met een kracht van 7,6 op de schaal van Richter. Het OM is een onderzoek begonnen tegen een officier van justitie die mogelijk zijn eigen doodsbedreiging heeft verzonnen. Officier van justitie van Delft erkent in een interview in NRC Handelsblad dat hij fouten heeft gemaakt. Hij was belast met de bestrijding van de zware georganiseerde misdaad en werd naar eigen zeggen sinds vorig jaar geregeld met de dood bedreigd. De stress werd hem te veel en ook zegt hij dat er uit het criminele circuit informatie kwam dat hij gedood zou worden. Hij heeft toen onder een valse naam gemeld dat mensen van plan waren hem te liquideren. Er werden uitgebreide veiligheidsmaatregelen genomen. De aanklager is voorlopig geschorst. In Colombia zijn drie mensen overleden nadat ze besmet waren geraakt met het Zika-virus. Ze hadden mogelijk als gevolg van het virus de spierziekte Guillain-Barré opgelopen. Ze raakten daardoor totaal verlamd met de dood als gevolg. Wetenschappers onderzoeken al langer of er een verband is tussen het virus en de spierziekte Guillain-Barré. Ook wordt onderzocht of Zika leidt tot misvormde baby's. Het aantal gevallen daarvan in Brazilië blijkt toch minder groot te zijn dan eerder werd gedacht. Het weer vannacht overwegend bewolkt en droog bij minima rond 7 graden. Overdag droog, meestal grijs, maar in het zuiden kans op wat zon. Het wordt een graad of 10. S'avonds neemt de wind toe. Zondag en maandag is het wisselvallig met veel wind en regen. Dit was het en op. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah! is zin in ZFM. -M -M. Met nu de nacht. I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 I'm finding out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 en deur niet om mij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 het on al niet om mij, maar post